9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. En de Sportzomer dendert maar door. Hier in de studio: die coach Thor Douglas. D66 Europarlementariër Marietje Schaken. En Weird Kid, Danny Mekic. Eerste NOS Nieuws met Kees Schoons. Bij de aanslag op een bus met Israëlische toeristen in de Bulgaarse ha havenstad Boergas zijn zeker zes mensen omgekomen. Er zijn 32 gewonden.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 was vandaag precies 18 jaar geleden. De Duitse justitie doet opnieuw onderzoek... naar de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. De 91-jarige man die het beest van Appingedam wordt genoemd... wordt mogelijk alsnog vervolgd voor zijn betrokkenheid... bij de dood van enkele Groningse verzetsleden. Het Openbaar Ministerie in Dortmund werd door het avo programma Levi en de Laatste Naties opnieuw op de zaak gewezen. Bruins werd na de oorlog bij verstek veroordeeld tot de doodstraf. Hij was naar Duitsland gevlucht, waar hij woonde... tot hij in 1980 werd veroordeeld voor de moord op twee Joodse broers... tijdens de oorlog. De moord op de verzetsleden kwam toen niet aan de orde... omdat de Duitse justitie die in de tijd zag als vijandelijke strijders. Volgens de aanklagers is die opvatting in Duitsland inmiddels veranderd. In Almelo hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht... voor de man die vorige maand overleed na een burenruzie. De burgemeester van Almelo hield voorafgaand aan de tocht een toespraak...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 We blikken dit uur vooruit op de Spelen. Gaat de Nederlandse atletiekploeg voor een sensatie zorgen? Uiteraard, Uiteraard. de Tour met Henk Lubberding. En de Vierdaagse in Nijmegen. Want daar is gesteggel over het meebrengen van eigen drankjes. Huh? Maar eerst naar Almelo. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. We het zojuist in het nieuws. Vanavond was er in Almelo een stille tocht voor de Turkse man... die door zijn achterburen zo zwaar werd mishandeld... dat hij in coma raakte en uh, overleed. Joost Vullings was bij die tocht. Uh, Joost, hoeveel mensen liepen er mee? Ja, ik denk dat het uiteindelijk is uitgekomen... en het is altijd lastig te schatten... tussen, tussen de 1.000 en, en 1.500 uh, mensen die hebben meegelopen. Ja, uh, het slachtoffer was van uh, Turkse komaf. Waren de deelnemers aan de tocht dat ook? Ja, het merendeel wel. Ik denk dat zo'n zo, zo 80, 85 procent van de deelnemers van de, de Turkse gemeenschap in, in Almelo was. En zo'n ja, dus zo, zo 20, 15 procent, uh, uh, mensen, dus de, de Nederlandse Almelo'ers die, die meeliepen. En als je die mensen sprak, ja, die zagen die zag het vooral als een, een, een, uh, een tocht tegen zinloos geweld. Dat zoiets gebeurt in hun stad, vinden ze, vinden ze heel erg. En voor de, voor de Turkse mensen was het vooral een, een, een herdenkingstocht uh, van een zeer geliefd uh, iemand van de, van de Turkse gemeenschap. Gemeenschap, want dat is me wel duidelijk geworden dat het om een zeer geliefde man ging die is uh, omgekomen bij die ruzie. Kun je de sfeer omschrijven? Was het, was het uh, grimmig of, of juist verdrietig? Nou, nee, het, was, het was verre van, van, van, van, van grimmig. Uh, je zou ook, ook, ook verdrietig, ja natuurlijk. De weduwe was er, uh, die was erg verdrietig. Er werd af en toe een traan gelaten. Het was, ja, kun je zeggen, van een, een gemeenschap die het fijn vond om elkaar te ontmoeten, uh, om met elkaar erover te spreken. En, en, en uiteindelijk met z'n allen een, een, een tocht door, door de stad te houden en bloemen te leggen, uh, ja, net naast de tuin uh, uh, van Cara, uh, uh, waar, waar het gebeurd is. Dus ja, je kan het ook zeggen. Als een, als, een, als een mooie tocht, een mooie bijeenkomst uh, die denk ik uh, louterend werkte voor de, voor de, voor de mensen om uh, met elkaar solidariteit te betuigen. Wat, wat, wat hadden de deelnemers aan die tocht zoal bij zich? Nou, dat, het was wat je wel eens vaker ziet natuurlijk bij stille tochten, dat, dat van, van kaarsjes en, en, en, en uh, zeggen, stukken papier met tekst en, en, en knuffeltjes. Dat was allemaal niet het geval. Mensen hadden bloemen bij zich. De organisatie had ook bloemen uitgedeeld. Uh, voor de helft rode rozen, want da, daar hield de heer Kara heel erg van. Aan de andere kant witte anjers, uh, want dat zijn bloemen die, die bij een, een begrafenis passen. Dus uiteindelijk uh, zijn er eigenlijk alleen uh, bloemen neergelegd. En is er uiteindelijk nog iets geweest van een, van, van een bijeenkomst of een toespraak? Ja, ja, voorafgaand, uh, ik sta nu nog steeds op, dat, op een groot grasveld. Daar was, was rekening gehouden met echt 5000 mensen. Nou ja, goed, op dat veld zijn het er zeker. Toen waren het er zeker nog niet meer dan duizend mensen. Dus ik zie hier een hele grote geluidsinstallatie. Of ik bij een groot popfestival sta. Dat was wat overdreven. Maar goed, daar zijn wat toespraken geweest van de organisatie. Uh, van een vriend van de familie. Uh, en van de burgemeester. Die uiteindelijk zelf niet aan de tocht heeft meegelopen. Ja, en, en, en de burgemeester heeft wel gezegd: van. Uh, uh, kijk, we, we weten nog officieel niet de achtergrond van het incident. Maar er zijn vermoedens dat er dus. Uh, ja, racistische motieven bij de daders een rol hebben gespeeld. Dus ze heeft wel gezegd: van ja, laten we dit. Wel oppakken met z'n allen. Om de dialoog met elkaar aan te gaan binnen bevolkingsgroepen. Tussen bevolkingsgroepen onderling. Uh, want wat dat betreft is er altijd wel, wel werk aan de winkel. Oké, okay, dankjewel Joost Vullings bij de Stille Tocht in Almere. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Falling in love was the last thing I had on my mind.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 Dan kunnen die baby's nog zo hard zingen. En dan toch hoor je die lach van Troy Douglas... hoor je altijd dan toch wel weer ergens overheen. Sorry. Hij is zo herkenbaar. Isn't it time? Het is yeah. uh, tijd voor jou, uh, Troy. Ja, Troy. Uh, je bent de coach van de Nederlandse sprint uh, ploeg. Yes sir. Ja, ja. Yeah. <laughs> wist je toch wel. Ja. Wist jij meteen na de na de na de race in uh, in Helsinki waar jullie Europese kampioen werden op de vier keer meter dat het dat het uh, allemaal goed zat dat het dat jullie wel naar Londen zouden gaan. Um... Want de tijd was natuurlijk niet goed genoeg eigenlijk. De tijd was ook goed genoeg. Oh, die was er goed genoeg. Ja, maar. De, uh... maar... Oh. Nee, niet voor directe kwalificatie, toch? Nee, je kon je het niet meteen nemen. Nee, onder. niet voor de NOC NSF direct kwalificatie, maar wel voor de IOC. Ja, oké, okay, de internationale. Maar ja. de, de, volgens mij is de, de, de, de NOC en NSF kwalificatieeis is bepalend, toch? Precies. Ja, de eisen. Nou, daar is hij helemaal <laughs> toch gelijk. Moeilijk. Niet? Ja, nee, hij heeft <laughs> niet gelijk. <laughs> Want Laat waarom de. is hij helemaal nog geen gelijk? Leg het aan. Ik wist er wel een. Uh, uh, Eén reden om onze te plaatsen voor te Spelen. Wij moeten Europees kampioen. En om een Europees kampioen te worden, moet je gewoon andere 38-zus lopen. We hebben gelopen, 38-34. En ik wist om toen. te snelste Gouden snelste in Europa. Nummer twee op de Royal ranglijst. Ze kunnen niet om ons heen. Maar Precies. Deze, ik, ga je dan meteen op je telefoon kijken. Uh, van, uh, nou, bel maar. Nee, nee, nee, ik heb het niet gedaan. Maar ik ze, weet je, de prestatie spreekt voor hetzelfde. Uh -huh. En uh, ik ben heel dankbaar met de beslissing van de NOCNSF. Maar toch moest je, je nog een dag wachten. En je, dat, yeah. je hoorde het niet gelijk. Nee, het was niet gelijk. Het was een dag wachten. Het was best wel spannend. Heel veel wijntjes op. <laughs> <laughs> Die zijn ja. duur in Helsinki. Huh? Die zijn duur in Helsinki. Nee, we waren in Nederland toen. Oh, even Ik was, was thuis. Dus de maandag moeten even wachten. En dinsdag ah, nee. was de, de, de uitspraak. Nou, maandagmiddag. Ja. Ja. Maar, maar uh, um, ja, al met al wel laat gekwalificeerd, zorgt dat nog voor problemen in de voorbereiding? Nee, uiteindelijk. Het is wel beter. Hoe later, hoe beter. Dan kan je dat momentum gewoon lekker doortrekken naar de spelen. Behalve voor ons dus, uh, voor, voor de jongens in, in deze ploeg. We hebben drie jongens die heeft nooit in de spelen gelopen. Die zijn heel jong. Dat is echt een, een jongensroom van hun. En uh, als je kan dat momentum volhouden met die enthousiasme... En uh, met de echte jongensdroom, dan, dan kan je iets moois no nog een keer even laten zien. En hoe doe je dat, dat momentum vasthouden nu? Uh, wel positief te zijn. Niet wel heel hard training, maar ook uh, probeer mijn ervaring als uh, een Olympian en uh, coach over te brengen. En laat die andere twee jongens, uh, die heeft wel een ervaring, uh, laten hun heel vaak woord zijn, om wat de verwachting is. Mm. En, en, ja. yeah. Nou. No, no. Uh, las ik in de voorbereiding op dit gesprek iets opmerkelijks... dat je zei, we gaan binnenkort gaan we nog even bij elkaar zitten. Je zei het net ook, de puntjes op de i zetten. En dan ben je van plan om te laten zien hoe ze het niet moeten doen. Yes, dat is belangrijk. Klopt dat? Yeah, yeah, yeah. Ja. Dat is, yeah. dat, dat is tegen alle coachwetten in, volgens mij. Nou, wat ik bedoel van niet doen, ik bedoel is... ik denk heel veel mensen onderschat hoeveel je energy... in het dorpje en in het spelen van je afnemen... En dat wil ik gewoon even waarschuwing. Even nog een keer doornemen. Ah, weet je. Nou, de, ik, is, ik, ik, ik, ik, de valkuilen. Ik, ja, de valkuilen. Precies. Ik, ja. ik, ik ja. ben een atleet. Ik uh, loop oh. de 200 meter heel snel. Uh -huh. Ik uh, doe uh, mee uh, op de spelen. Uh -huh. Wat moet ik niet doen? Radiopresentator worden. <laughs> <laughs> nee, kijk, er zijn heel veel afleidingen. En uh, de, de afleiding is, is, is wel groot. En, en soms vergeet je uh, uh, waarom zit je daar? Uh, nog nummer drie. Internet? Internet. Okay. Yes, Internet? Internet. Ja. ja, nee. ja, ja, ja Sorry, Danny. Ja, ja, Danny We zijn weer Ik <laughs> <Okay. laughs> <En, en, en, laughs> kom er gelijk ook bij. <laughs> heb, heb je de Sprintersploeg een Twitterverbod gegeven? Uh, nee, dat zit in, uh, uh, in, de, in de NOC, NSF uh, en ook in de IOC. Een uh, Twitter berichtje of als je spreekt over iets, dan ben je een soort van een journalist en je mag er reclame. En dat mag niet. Vind ik super. Heeft het IOC heeft dat opgelegd. Ja. Dat, dat ja. mag ja. niet getwitterd worden door de sport. Nee, niet over. Niet, over, niet mag wel getwitterd, maar niet over mijn uh, maar... Precies. Uh. Als je <laughs> zegt: Oh jezus, uh, uh, die Estefan jongens heeft wel een goede wedstrijd gelopen. En de wissel tussen uh, Mariano en Martina, dat soort van jouw werk. En dat mag niet gedaan worden. Oh. oh. Yeah. Ja. Dat is ja, toch ik verbaas nee. me daarover, het lijkt wel de Tweede Kamer... waar op een gegeven moment ook niet meer getrokken wordt. Maar het is toch juist heel mooi, tenminste... ik denk dat mensen heel erg benieuwd zijn van... hoe gaat het nou van binnenuit, weet je wel? Hoe... Hoe bereiden ze zich het, voor? Het, wat zijn de gesprekken? Hebben ze relaxe, relaxe kamers? Weet ik veel van die, van die uh, that inside Dat is de werk, vind ik. Dat is de werk voor de uh, um, chef de mission. En laat de atleet uh, focussen en voorbereiden... op wat zij uh, heeft de laatste vier jaar, Kaya, het aangewerkt. Ja, maar, ja, maar, wat ik, maar, wat, maar wat ik het kwalijk uh, vind, als ik dit zo hoor... Mm -hmm. is uh, dat het IOC zegt dat je bepaalde dingen niet mag doen. Ik vraag me af of de IOC het recht heeft... om dat ja, om te zeggen met, dat je niet mag Maar ja, Ook anders. het andere... kan toch heel cool zijn... als je supporters je allemaal heel veel geluk wensen... en weet je wel, dat het dan ook een soort interactie is. Heel veel sporters hebben echt... Uh, tienduizenden fans die met ze meeleven. Dat is ook waar <laughs> Twitter voor kan dienen. Ze, ze, ze hebben wel tienduizend fans... en die tienduizend fans heeft wel een verwachting van hun. Natuurlijk ze we willen weten hoe gaat het met jou... hoe zit ja. het in de kamer en alles... En je, je hebt wel terecht op, een recht op, en ga ervoor. voor. Maar je bent ook daar om te presteren. En ja, maar ik, ik weet, wil. Kijk, dat klopt ook. Tuurlijk. Je bent daar om te presteren. <laughs> nou, nee, nee nee. Nee, nee. <laughs> nee, nee. Dit is. Weet je, het uh, is niet persoonlijk. Het is misschien voor mij. Zeggen is het misschien. een beetje opgekropte frustratie over hoe de Olympische Spelen proberen alles te reguleren en te controleren om één voorbeeld te geven? In het Olympisch dorp mag geen patat verkocht worden. Behalve bij de McDonald's, want de McDonald's spoor, uh, sponsort de, de, de, de spelen. En je kunt dus geen fish and chips krijgen. Dat is zo nee, goed dat voor soort... de focus, hè? De maar wat ik me dan afvraag, tuurlijk is het waar, je moet focussen als sporter. Je moet ook goed eten als sporter. Je moet ook uh, voldoende trainen als sporter. Maar dat zijn volgens mij allemaal eigenschappen die je als sporter bezit... en daarom een topsporter bent. Dat zijn niet eigenschappen die je bezit omdat iemand je dat dwingt te doen... of omdat je anders in een soort van dwangbuis wordt geplaatst. En op dit punt gebeurt het wel. Ja, maar even, dus, vanaf... even wat ter, ter verdediging van Troy. Anders komt hij wel heel erg in hoek, Maurits. Hendricks heeft bij ons uh, meerdere keren uh, uh, aan de mensen die naar de spelen gingen, heeft hij verteld hoe het aan toe ging en wat de keuzes zijn. En daarbij heeft hij ook wel tegen de supporters gezegd ja. dat, het, dat uh, hij zegt: lees! Twitter niet. Want eh, in sommige gevallen zijn er collega's van jou... die expres iets twitteren, omdat ze weten dat jij het leest... om je daarmee uit balans te brengen... om te zorgen mm -hmm. dat ja. jij minder presteert. En daarmee is het gezegd... Lees, is. lees vooral die Twitterberichten niet. En nu hebben ze zelf... intern hebben ze wel een eigen uh, chatprogramma ontwikkeld... waardoor de sporters onderling... wel contact met elkaar hebben. Dat, uh, dat dan weer wel. Ik vind het buitenarts. Nou, ik, vind het, ik vind het onmenselijk. Wa bedoel, waarom, waarom is dat voor twee weken <laughs> nou, onmenselijk? Is, ik, ik, jullie, nou, we zitten hier in de studio. Jullie hebben allemaal beeldschermen voor jullie neus ik heb hier twee telefoons liggen Marietje ook, uh, je had het net ook over Eén ook je telefoon. één telefoon ik ook één volgens, mij, <laughs> volgens mij hebben we in de wereld wel het moment bereikt waarop we wel gewoon verbonden zijn en dat het erbij begint te horen en waar ik gewoon een beetje bang van word is dat er een soort van krachten zijn in deze wereld, wie dat dan precies zijn of wie die krachten dan precies vormen dat weet niemand die dan voor selecte groepen mensen, bijvoorbeeld topsporters bepalen dat dat dan minder goed zou zijn of minder menselijk nou, ik, ben, nou, ik vind het ook Ja, volgens nou, mij kunnen mensen prima weten wat ze. Sorry. Je? Mag ik gezette Danny? Ik, ik snap wat je bedoelt. Maar als een exporter, tijdens de tijden Spelen of een WK... ik wil geen nieuws weten of geen kranten lezen. Nee, nee, Het hoeft nee, ook niet. maar, nee, maar Dat wil je niet lezen, omdat de kleine dingetjes raak je. En op dit moment ben je zo kwetsbaar, de kleine dingetjes raak je. Je, je hebt nu, je hebt, je nu uh, hebt iets te maken met jonge jongens... die heeft heel weinig ervaring. En als Danny twittert, ah, die jongens een klootzak... die Douglas weet ik echt niet wat hij doet... Mm. Het raakt hem. Dan zit hij op die baan bezig met dat in plaats van zijn werk. Maar te doen. leert hij dan niet op dat moment... Nou, A, Danny is een klootzak. <laughs> <laughs> B, B, Twitter kan heel vervelend zijn. En C, misschien moet ik mijn coach maar om advies vragen. Kijk, waar het mij om draait hier is van... laat je het de sporter zelf ontdekken en zelf beslissen en zelf uh, wel of niet gebruiken? Of is dat iets wat je op moet leggen? Ik snap wat je zegt, hè, van oh. sommige dingen ja. moet je uit ervaring ja. leren... en daar is ook je coach voor, of daar zijn ook de regels voor van zo'n evenement. Ja. Maar is dit nou net iets waarvan jij misschien ook zegt... Van, ja, dat hoort erbij en daar moet, moet je zelf mee leren omgaan als mens... niet als sport? Easier said than done. Easier said than done. Maar uh, ik ga even terug. Uh, we hebben heel, heel weinig ervaring in, in dit soort van veld. Het is professional. Sport is veranderd nu. En wij lopen met die tijd mee, maar sommige mensen niet, sommige coaches niet. En ik ga even terug. Nou in het begin, dat die spelen voor de jongens is is echt iets nieuws. Het is een jonge stroom. En dan kom je daar opeens en alles is gewoon daar en je vergeet het. je vergeet wat kom je hier te doen? Wat heb je voor de laatste tien jaar gedaan? De je uit de werk. Dat is duidelijk. Je hebt nu gezegd dat Twitter dat is klaar en dat moet je niet doen. Je zou drie punten noemen. Noem er eens even snel twee. Eh, uh, McDonald's. De, de, de, de <laughs> Blijf uit de buurt van de McDonald's, die is gratis. En uh, let op met die Playstations. Ah, want die, is, die, die, die zijn er ook overal. Zijn yeah. uh, yeah. die ook in je huis? als je, als je binnen, uh, de Dat weet niet, ik niet, maar ik was er niet te bij. Die worden in, snel weggehaald dan, uh, dan voordat in, in, je, in voor de sporters eraan komen. Ik, ik weet dat er uh, dat altijd een nieuwe spelletje uh, wordt geïntroduceerd tijdens het spelen. Ah. Kijk, nou, ik heb internet voor het eerst uh, ontdekt. Tijdens de spelen in 1992. Uh, het zijn gewoon um, computers staan, een computerkamer. En je kan gewoon e-mail sturen naar je collega's. En uh, ik zag daar vrienden van mij elke avond. En ik wat de heck is dit? E-mail. Wat de heck is een e-mail? En dan ging je naar binnen en leer je dat. En in 1996, er was ook e-mail. En in 2000, uh, ik was er niet bij, maar in 2004 had je internet in de kamers. Waar we waren. Is het is toch raar dat je, dat je met al die nieuwe uh, technologie in aanraking komt tijdens je spelen. Maar dat ze dan uiteindelijk uh, besluiten om dat weer Zeest. aan banden te leggen als het 2012 is. Want ik heb hier die tweet van, van Maurits Hendricks, die zegt dat inderdaad de IOC bevestigt de don'ts van sociale media: is, je mag niet twitteren of. Iets doen over iemand anders. Het mag niet commercieel en het mag niet journalistiek. En dat, dat, dat, dat geldt ja, dan voor de sporters. Dus, maar uh, wat is ja. daar de grens tussen? Ik bedoel, ja, of, ik, als maar, jij gewoon goed, een ervaring deelt... Dan de consequentie is dat, zelf... is dat het IOC uh, accreditaties intrekt. Hè? Dus ja. dat je, Van dat een je, sporter. Ja, dus dat je ook echt... Uh, Smacht, hè? echt kan zo, verwijderd kan worden. Maar goed, ik denk dat je het wel een heel erg bom moet maken. En Marietje, die ziet een zaak. Die gaat het allemaal nee, maar ik, maken. ik schrik er wel een beetje van gewoon dat het zo gaat. Maar het is ook fascinerend. Het is gewoon een hele andere wereld. Ja. De, de, de. Maar, de, de, de. maar het ja. is... In het is Marietje mij gaan volgen op Twitter. <laughs> maar wat, wat natuurlijk opmerkelijk is, als we het hier, hier hadden gehad over een of ander ver land, met een dictatoriale leider, die dit zou roepen, dan zouden we het er niet mee eens zijn. Dan zouden we zeggen dat kan niet, dat is een censuur zegt, of een bedrijf. Ja. Maar dit zijn Olympische Spelen. Dat zijn diezelfde, ik bedoel, dat, dat is de sportgekte die ook het verbiedt... dat je dus bepaalde kleuren jurkjes aantrekt. En als je die uittrekt, word je ook opgepakt. Ik volg het niet. Ik snap nee. Het niet. It is, it is, it is een grote commercial high. Uh, uh, we hadden het net over 1988. 1988 was de laatste uh, non-commercial spelen. Hm. En vanaf 1992 tot nu. Het wordt alleen meer en meer commercials. Het so is het ideaal plekje voor bedrijven te presenteren hun nieuwe uh, spullen. En ik begrijp de verbod om een heleboel dingetjes. omdat ja, Je moet het gewoon geheim houden. Omdat je beste reclame zijn gewoon de atleten daar. Als hm. je spelen klaar is. Die mensen gaan naar huis met alle nieuwe spelletjes en nieuwe toetjes En ze, ze brengt het aan het nieuwe wereld. Maar en is die commercialiteit dan, wel... dan niet een groot er gevaar voor de Spelen, voor de sporters, voor de mooie kanten van wat jullie daar doen dan sociale media. Want dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Jullie zijn daar voor jullie vak, voor jullie passie, voor waar je je hele leven lang naartoe werkt. Mm -hmm. Je mag niet twitteren, maar ondertussen word je wel geconfronteerd met allemaal reclameuiting. Hoe is dat? Als sporter, als coach? Ah, het, is, het is mijn werk. Ik vind het gewoon normaal. Ik vind het de normaalste zaak van de wereld. Uh, ik ben bezig met mijn dingetje. Natuurlijk zijn er gewoon de commercials en reclametjes. En, ja, maar maar zou sociale me. media niet ook zoiets kunnen worden? Ik vind het, het, het, het, ook de normaalste zaak? En het is voor mij, nu het is normaal. Uh, ik moet gewoon even aan wennen. Maar nu ben ik, ben ik gewoon echt gewend aan de sociale media. Oh, en ja. ik begrijp erover over van de sociale media. En ik begrijp uh, de verbod op dit moment tijdens de spelen. Maar daarna kan je doen wat je wil doen. Maar nu oh. zijn je hier voor, uh, uh, voor een taak. Ja, over die taak. Uh, de komende, wat is het nu? Het is nu vandaag woensdag. Woensdag. Uh, wanneer is het um, de vier keer honderd? 10 uh, en elf. 10 en 11 augustus. Ja. En wanneer gaan jullie erheen? We gaan 2 augustus daarheen. Oh, dus lekker naar de, naar de opening. Ja. Waarom? Uh... Hartstikke mooi, die opening. <laughs> commercieel. Nee, ik denk, de, als, als, als je gaat naar de opening, dan zit je ten je de hele tijd. Ja, maar dat hebben ze nu veranderd, hè? Het schijnt nu allemaal sneller door te lopen. Ook, maar de, dan ben je vanaf vier uur in een bus, dan ga je naar het stadion, dan word je gehaast en dan ga je door het stadion Dan zit je te wachten op de speech van de burgemeester, Sebastian Coe, misschien de, uh, Queen Elizabeth, William, en dan wordt de opening van de ceremony en het is tien uur. Hmm. Dan ga je naar huis, en ben je moe, ben je lekker spannend en je vind ik heerlijk. En de volgende dag wil ik een scherpe trainen. Kan, kan, niet. kan niet. Dan wordt die jongens moe. Dan moet ik wachten twee dagen. En voordat je weet, het is de 100 meter. En iedereen wil de 100 meter zien. Hmm. En dan, ja, voor mij als een coach, dan krijg ik niet echt een goede scherpe trainer van die jongens. Ik moet gewoon even wachten, een paar dagen voor, dus voor, de, voor de belangrijke wedstrijd. Zo, so, um, ja, ik zie het als. als, als, als je moet gewoon de opening, ceremony één keer in je leven meemaken, maar <laughs> ja, sorry, deze keer niet. Hoeveel keer heb jij wel meegemaakt? Uh, twee. Twee keer, ja. Yeah. Wat was de mooiste? Zulke um, so Career. ja. Yeah? Nee, nee, sorry, 92 was mooi omdat Zuid-Afrika was voor het eerste keer in die spelen in 92. 92 was uh, Barcelona, ja, ja, ja. Maar die klasse, is altijd beter in de opening, ja, ja. Zo, dit vind ik wel cool, ja. Yeah. Oké. Okay. Uh, Zometeen na tien, uh, dan uh, kom je ongetwijfeld nog, uh, nog even aan bod en gaan we doorpraten. Uh, Oké. Okay. Zometeen tussen half tien en tien, tijd voor Danny Mekic. We waarschuwen u vast eventjes, want u bent voorbereid. <laughs> dankjewel. dankjewel <laughs> Mr. Mister, Mister social Media. Vijf voor al In, In de Radio 1 Sportzomer nee, de Tour uh, vandaag. Jenny. En Klubberding. Ja, eh, zonder eh, feut slek was eh, vandaag een mooie etappe. Obisque, toenmal, eh, Aspen, Pires Soerde. Dat een etappe waar Del Evans door het ijs zakte. De overwinning ging naar Thomas Vecler. Johnny Hogerland over de Fransman. De meesten vinden het een Eikel van de Vent, maar het is een fantastische coureur. En Clubbeding, Eikel van de Vent of een fantastische coureur, Thomas Verklair? Ja, ik heb niet met een gekozen, dus ik durf dat niet te zeggen. Maar hey, jij vindt vast wel iets van hem. Ja, ik vind er wel iets van, ja. ja. ik vond er iets van. En ik vind het nog wel een klein beetje dat die, uh, die bekken trekken. En, uh, ja, is dat allemaal nodig? Nou, ja. uh, met, met, met dit soort staaltjes, uh, fietswerk, dan denk ik dat is allemaal helemaal niet nodig. Nee. Maar je hebt Want wel hij je mening een beetje herzien, wel dus, ja. Wat zeg je? Je hebt je mening een beetje moeten herzien. Ja, maar dat heeft iedereen wel, denk ik. Want uh, ja, hij, uh, hij staat eigenlijk bekend om zijn, zijn acteur, acteertalent. Maar daarnaast heeft hij dit jaar al een super jaar gedraaid. Voorjaar, de klassiekers, uh, ja, was ik al verbaasd hoe die, die ree. Nou, net voor de Tour zat hij een beetje in de lappenmand. Maar die jongen die komt uit zijn hok van achteren. Wanneer het echt moet, hè. En hij kan ook rustig van achteren blijven zitten. En hij zoekt zijn dagen uit. Ja, daar kunnen we nog veel een voorbeeld aan nemen. Uh, over wie heb je het dan? <laughs> aan jongens die nu thuis zitten, of alweer op trainingskamp zijn... al heftig aan het trainen zijn voor de Olympische Spelen... of voor uh, misschien de Ronde van Spanje en het WK. Ja, ik heb vandaag weer een Basso zien rijden. Ja, die rijdt in, uh, in Italië voor wat die waard is... En hij is meegegaan naar de Tour om Nibali te helpen. Ja, dan denk ik, ja, als je zo'n knecht krijgt... en hij heeft niet de benen die hij eigenlijk, eigenlijk zo, graag zou willen... want die heeft hij echt niet. Maar hij kan zich dan toch... Uh, uh, de, de momenten die er dan zijn... waar het nodig is, dan, dan doet hij zijn werk. Wat hij, wat hij vandaag ook weer super deed. Ja, hij rijdt eigenlijk ja, en op dan, de Aspen, rijdt hij Evans eraf, hè? Nou ja, dat doet hij, uh, ja, hij rijdt in ieder geval een goed tempo. En ja, ik, ik vind... Ik vind ja, dat zie ik graag ook bij andere ploegen. En dat, dat mis ik enorm. Ja. En dan denk ik, ja, Basso is ook niet maar zo een jongen. Die vindt het ook niet prettig om in de groepetto te zitten daar van achteren. En hij doet het wel, omdat hij weet van... Ja, ze hebben me straks nog nodig. En nu hebben ze mij straks nodig. Maar ik heb hun ook in Italië op kunnen gebruiken. En dat, dat, is, dat is een team, hè. Dus uh, ja, de ene keer is de een uh, goed waarop gerekend wordt. En de andere keer is hij niet goed. Maar hoe ga je er samen mee om? En dat... Uh, ja, dat mis ik vooral bij, uh, bij, bij Rabo, die dan ja. ook voor een klassement gaan. En, en ja, dan denk ik, dit is een goed voorbeeld. Want vergis je niet, wij weten niet, ja, ik weet het wel. Ik kan me er heel veel bij voorstellen, want ik, ik ben ook een keer uitgevallen in de Tour. Dat is overmacht. Hoe kloter je je voelt als je thuis zit... Ja, uh, uh, er is wel één man van wie we niet kunnen zeggen hè, bij Rabo dat hij, dat hij onderpresteert. Laurens ten Dam uh, zat vandaag weer mee uh, in de ontsnapping. Uh, valt de hele tijd aan, maar rijdt dan ook wel heel lang op kop. Hè, terwijl jij eigenlijk liever wil dat hij zijn benen even stilhoudt af en toe. Nou, kijk, uh, Laurens haalt eruit wat erin zit. En uh, ja, hij is naar de gekomen om zo lang mogelijk Robert en, uh, en Mollemaatje bij te staan... Ja, en nu krijgt hij een vrije rol. En wil dat ook laten zien dat hij, dat hij toch aardig een berg ook kan rijden. En meer dan aardig. Alleen hij is niet opgewassen tegen dat geweld wat er met hem mee is. En dat is ook nog geen, geen topgeweld. Maar voor Claire, ja, als je ziet uh, hoeveel uh, voorsprong dat hij nog, nog behoudt... en de rest van de groep eigenlijk behoorlijk uh, ja, of ingelopen wordt... door de, door de peloton erachter. Dan denk ik, ja, er wordt toch... Uh, ja, soms wordt er veel te veel verwacht van jongens. Ik heb in Kruiswijk weer uh, een interviewtje gehoord. Dan denk ik, ja, hebben, hebben ze die jongen er niet voor gewaarschuwd? Nee, dat hebben ze echt niet. Want anders dan ga je niet uh, zo'n jongen die voor het eerst een Tour gaat rijden... die gaat niet als een, uh, een schaduwkopman. Dat, dat, dat wordt alleen al. Dan denk ik, ja waarschuw die jongen en behoed hem voor uh, al die valkuilen. Want dit zijn echt valkuilen, toer de Frans. Ja, dat en dat valkuilen. hebben ze echt niet gedaan. Want hij zit, hij zit nu nog steeds in een, in een, in een diepe dip. Uh, uh, Henk, uh, wordt het nog spannend? Kan, kan iemand nog uh, Wiggins uh, pakken? Bijvoorbeeld Nibali. Ja, dan moeten we, moeten we ons daaraan vastklampen om het nog spannend te maken. Nou, Nibali toonde uh, in ieder geval goede benen. Uh, en de rest van de broek... Leek ook oké, okay, maar die komt toch niet mee met het, uh, met het geweld van Nibali. En dat, uh, ja, dat, dat, dat wil niet zeggen dat het morgen ook weer zo is. Maar die twee, die, ja, die zouden nog iets kunnen doen. Maar Nibali, die, ja, die, die toont het fris. Ja. En nu gaan we kijken of die morgen bergen op aankomst. Of die, uh, alleen ik denk dat die, dat die helling die is niet, uh, niet stijl genoeg is. Die is niet lastig genoeg. En dat is toch geen voordeel van weekend. Want wat is het voor etappe morgen uh, nog even kort, Henk? Nou, de aankomst, dat is, dat is uh, ja... Pff, wat, wat zal het zijn? Ik denk nog geen 8 de laatste drie kilometer. Ja, ik, ik, ik denk niet dat ze daar uh, pijn gaan doen. En ik zag vandaag een goede wikens... die uh, zelfs op een gegeven moment nog uh, vroeg voorbij reden om uh, toch even te laten zien, want naar de ik de gaat wel dicht. Op Nibali, ja... De... Die twee die zijn gewoon in orde En de hele ploeg uh, van Sky is in orde. Ze ze, ze ze doen geen dingen die niet nodig zijn. Ze zijn heel, heel cool en heel beheerst. En ze vertrouwen op elkaar. Het is een echt team waarop uh, wat elkaar kan, uh, kan bouwen. Ja, de sterkste in ieder geval uh, tot nu toe. We gaan het zien allemaal morgen. Dan spreken we jou weer. Dankjewel en clubbeding. Dan een groepje voorop morgen hoor. Ja, Oké. Okay. Met Johnny Hogeland wellicht. Ik weet niet of Johnny nog uh, in zijn kop wil, die wel, maar of het lijf nog wil, ik betwijfel het. Ja. Oké, okay, we gaan straks vragen aan zijn vrouw, vijf voor elf. We gaan okay. nu naar uh, he. het NOS Nieuws met uh, Kees Groots. De Franse president Hollande twijfelt of zijn land lid moet blijven van de militaire tak van de NAVO. Hij heeft oud-minister Vedrien gevraagd verder onderzoek te doen. Hollandes conservatieve voorganger Sarkozy maakte, in Fra maakte Frankrijk in 2009 weer lid van het commando van het bondgenootschap.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 Wie of wat is het Nederlandse genootschap van hekkende huisvrouwen? Ja, de club is uh, vandaag in het nieuws vanwege de diefstal van 800.000 klantgegevens. En durft de Europarlementariër Marietje schakelen de discussie aan met Danny over internet? Mm. Eerst voetballer Luc de Jong. Ja, die heeft uh, vandaag voor het eerst getraind bij zijn nieuwe club. Spits stond op het veld bij Borussia München Gladbach. De Duitsers legden liefst 15 miljoen euro neer voor de International van 21, die de afgelopen drie seizoenen uitkwam voor FC Twente. Verslaggever Edwin Peek was erbij en hij sprak na die eerste training met de aanvaller. Luc de Jong, uh, ben je opgelucht dat je nu aan de slag kan hier? Ja, zeker. zeker. Ja, ik, was, ik verwachtte ja, al heel lang deze stap. En, uh, het duurde wel even langer dan uh, ja, dat ik verwacht had. En, uh, ja, het is wel mooi dat ik hier nu kan beginnen. Hoe raar was het dat je zondag nog handtekeningen uitdeelde aan FC Twente-fans... en dat je nu hier in het groene shirt staat? Nou ja, dat was, je wist natuurlijk hoe wat uh, helemaal aan, de, aan de gang was. En, uh, ja, natuurlijk was het wel een beetje raar. Maar uh, ja, ik was wel, uh, ja, toch op zich voor de fans was het ook, nog, ja, ook voor mij al goed dat ik daar nog was. Uh, heb ik toch op een beetje een manier afscheid kunnen nemen, ja. Nu uh, naar de Duitse competitie. Is het Duitse voetbal wel uh, een competitie, het voetbal ook, dat je ligt? Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk het wel. Ja, ik had net ook al bij de persconferentie aangegeven. Van, uh, dus, ja, ze spelen toch uh, elke week uh, ja, goede wedstrijden. En je moet echt uh, aan de bak. En, uh, ja, de manier van spelen hier, hoe ze dat uh, ja, zien, dat, uh, dat ligt me ook al. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, ja, dat dit goed voor mij is. En de trainer die houdt ook wel van het aanvallende voetbal. Een beetje de Nederlandse school. Is dat ook nog een reden dat je dan voor deze club kiest? Ja, zeker. Wat ik zeg, de manier van spelen inderdaad, uh, ja, dat, uh, dat ligt me wel. Uh, gewoon uh, ja, veel uh, voetballen, ja, veel, veel met de bal doen ook. En, uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb ook even met hem gesproken over en uh, ja, hij ziet dat, uh, ja, dat wel zitten zo, ja. En dan ben je opeens, zomaar, ben je de topspeler hier en de duurste aankoop uit de geschiedenis. Hoe, hoe voelt dat? Ja, dat is uh, ja, wel speciaal. Uh, dat ik uh, vier jaar geleden door de gast nooit verwacht natuurlijk. Maar ja, het is, uh, ja, zo gaat het dan soms. En uh, ja, ik, uh, ik zal er wel eens aan doen om uh, ja, hier uh, de kwaliteit te laten zien. Is er dan ook nog wat iets wat extra druk met, uh, met zich meebrengt? Iets wat je al bewust bent dat het gaat gebeuren? Nou ja, natuurlijk, uh, uh, de verwachting is altijd hoog. en uh, ja, uh, Wat ik zeg, uh, ik ga gewoon keihard werken hier. En, uh, yeah, ik probeer zoveel mogelijk ja, mijn kwaliteit te laten zien. En uh, ja, mezelf als voetbal nog steeds te blijven ontwikkelen. Want uh, dat is gewoon mijn doel: je, je wil altijd hoger op. Met Huntelaar en straks ook Bas Dos bij Wolfsburg. Jij hier uh, drie topspitsen in de Bundesliga. Dat wordt een aardige strijd. Ja, klopt. Uh, ja, drie topspitsen. Kijk, uh, het is, uh, natuurlijk Bas en ik is natuurlijk eerst. Ja, Klaas heeft het al bewezen. En uh, ja, wij zullen ja, ook gewoon aan de bak moeten, Bas en ik. En uh, ja, wie weet hoe we het gaan doen. En, uh, ja, we zullen in ieder geval denken. Oh, hij ook, hij is ook aan het werken en ik zal ook keihard werken daarvoor. Dat ook. Love... Ja, denk je. <laughs>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 For to be a yeah. lay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 Ja, ze komen gewoon uh, uit Nederland hoor. Miss, Miss Molly. En me. En me, ja. Santropee. Danny Mekic. Uh, we kregen net uh, schokkend nieuws binnen over uh, internet. <laughs> uh, YouTube gaat gebruikers. De mogelijkheid geven om de mogelijkheid bieden om gezichten onherkenbaar te maken. Ja. ja. Mo moeten we hiervan, uh, wat moeten we hiervan denken? Nou, dat mag iedereen voor zichzelf bepalen, maar ik weet wel wat ik ervan denk, en dat, dat het een goede ontwikkeling is. Je ziet namelijk dat het internet in toenemende mate gebruikt wordt om materiaal te verspreiden dat uit het echte leven is verzameld zonder de toestemming van alle individuen. Denk aan filmpjes, foto's, et cetera. En ik weet wel dat als er uh, niet als iets als dit komt... dat dan over honderd jaar het internet vol staat met foto's... om nog maar niet te denken aan wat er gebeurt... als straks Google de bril introduceert waar ze nu mee bezig zijn... met camera, met microfoon... waarmee je dus waarschijnlijk kunt livestreamen op YouTube. Dan kun je dus iemands leven live bekijken. Ja. En dan op een gegeven moment moet je wel met iets komen... waar individuen van kunnen zeggen... ja, weet je, prima, maar ik wil niet daaraan meedoen. Het biedt natuurlijk ook wel een mogelijkheid om, om, om, om filmpjes van mensen... die, uh, weet ik veel... Uh, uh, overtredingen te hard rijden of, of uh, iets in elkaar trappen... of iets in de fik steken, waar hij nu... Uh, kun je zien wie het zijn. Ja. Want die kunnen zichzelf nu wel gaan bluren en het dan toch nog op internet gewoon. Ja, nou, ik weet van dat filmpjes waarin mensen het hardrijden, het vaak niet het gezicht is waar de politie gebruik van <lacht> maakt om uh, de hardrijder vervolgens uh, op te sporen. Maar uh, nou ja, kijk, waar ik vooral aan moet denken, dat zijn met name natuurlijk landen, gebieden in de wereld, waar je niet vrij bent om te doen en laat laten op internet wat je wilt. En wat dus kan betekenen dat als jij iets zegt en jouw stem of gezicht is herkenbaar, dat je gewoon een dag later. Ja per ongeluk tussen onder een auto terecht kunt komen. In die situaties is het natuurlijk van primair belang... dat je dus aan iets werkt waarmee je mensen die het, het open internet misbruiken... Uh, uh, wel de nadelen ervan laat ervaren, namelijk dat verhalen naar buiten kunnen komen... maar niet de voordelen, namelijk dat je vervolgens heel makkelijk kunt achterhalen wie erachter zat. Ja, Maritje? Je hebt uh, privacy wat het internet betreft in je pakket, om even zo te zeggen, meer of meer? Nou, vooral het buitenlandbeleid ook. Dus dat is ook meteen waar ik aan dacht, uh, en ik ben blij dat Danny dat ook opmerkte... dat wij natuurlijk heel erg vanuit Nederland denken aan weet je geinige dingen die je met internet kan doen. En dat je misschien juist wel je homevideo's grappig online wil zetten... maar dat het inderdaad voor activisten levensbedreigend kan zijn. Oh. En het is ook levensbedreigend. En dan hebben we het ook niet alleen over YouTube... maar uh, ook over het gebruik van een mobiele telefoon... waarmee mensen worden opgespoord. En inbreuken die worden gedaan in, in uh, e-mailconversaties... in een land als Syrië, waar we het eerder over hadden... Uh, worden mensen gewoon in de gevangenis uh, geconfronteerd... met uitdraaien van hun hele gesprekken over nou ja, demonstraties... of uh, meningen over, uh, over de regering of zo. En dat kan inderdaad tot marteling en, en executie leiden. Ja. Dus ik denk dat dit uh, zeker met het oog op mensenrechten... en uh, de manier waarop internet een rol speelt bij het documenteren... en het delen van mensenrechten schendingen, heel erg belangrijk is. Danny, je had het over een bril ja. en <lacht> livestreamen. Dat moet je even uitleggen. Is Google daarmee bezig? Please. Nou, uh, al, <lacht> nou dat is voor de sportwereld uh, misschien nog wel handig... dat je uh, <lacht> uh, al je sporters zo'n bril mee kunt geven. Nee. Um, Google heeft als missie, dat weten veel mensen niet... maar Google heeft ooit gezegd, en dat staat ook in de jaarverslagen... wij willen alle informatie in de wereld doorzoekbaar maken. Nou, voor zover dat informatie betreft op het soort van gesloten internet... Hè, want het is één netwerk daar lukt het nog wel, maar je ziet dat steeds meer informatie... waar Google zich op richt, denk ook aan Street View... Hè. dat is dat Google rondrijdt met auto's, met camera's... om beelden te maken van straten. Je ziet dus dat Google echt onze levens instapt... om daar de informatie te gaan verzamelen en doorzoekbaar te maken. En de volgende stap zal zijn dat het niet Google is... die die informatiezoektocht vormgeeft... en de informatie doorstuurt naar hun platform... maar dat zullen dus individuen zijn. En om dat makkelijker te kunnen maken... uiteraard gaat Google het heel leuk maken voor ons... waardoor we dat met plezier zullen gaan doen als mensen zijn maar eigenlijk... Uh, uh, zijn ze gewoon nu bezig met een bril, met een ingebouwde microfoon en camera... En een glasplaatje voor je oog. En het zou dus zou kunnen zijn dat je dan rondloopt op straat, dat Google je even waarschuwt als een bekende van je voorbij loopt. Of een uh, beroemdheid die je graag zou willen ontmoeten in de buurt is, aan de hand van stemherkenning in de verte. Maar ik denk ook aan toepassingen, zoals dat alle gesprekken die je voert opgeslagen worden en kun vertaald kunnen worden naar een soort van transcriptie. En dan kun je natuurlijk heel erg veel banen weg gaan bezuinigen. Alle notulisten die we nu hebben, worden dan overbodig. Nou, het is Dus een hele enge ontwikkeling. Maar het kan ook heel veel voordelen bieden. En ik weet nog niet welke kant het op gaat. Nou, wie wil twee mensen bril op hier? Is uh, zit niks. Troy, nee, zit. zijn bril af. Er was er was er was ook wel ander nieuws uh, uh, deze week over, over Google. Uh, een transfer hè, van een van de topmedewerkers van Google uh, naar uh, Yahoo, uh, waar het niet zo goed mee gaat. Marissa Meyer heet ze. Ze wordt de baas van Yahoo. Uh, is nu zes maanden zwanger, maar gaat toch over en zal daarna waarschijnlijk onmiddellijk met uh, met Wat is dat voor uh, wat is dit voor wegkoopactie? Een hele interessante, nog even over haar zwangerschap. Wat ik dus heel opmerkelijk vind, dat geeft ook wel aan uh, hoeveel druk er op de zaak zit. Ze heeft aangegeven slechts twee weken zwangerschapsverlof op te willen gaan nemen. Ik zie iemand naast me nee knikken, ik zou dat ook willen doen. Ja, dat kan um, je toch niet voorspellen? Ja, dat lijkt me dus ook. Maar zoveel druk staat erop. Uh, Marissa was een van de eerste twintig medewerkers van Google. Zij is dus echt een symbool uh, richting de buitenwereld... van een van de jongere uh, topvrouwen van Google. En dat zij naar Yahoo overstapt, uh, toch een concurrent van Google... is veelzeggend. Het is de uh, der, tweede of derde directeur uh, in een jaar van Yahoo. Dat is een noodleidend bedrijf. Vroeger een hele grote, succesvolle zoekmachine. Maar door concurrentie van onder andere Google en Facebook... eigenlijk achter gaan lopen op vlak van innovatie. Nog steeds hebben ze... een een gigantisch bereik. Honderden miljoenen mensen bezoeken nog steeds maandelijks de website van Yahoo. En zij moeten ervoor gaan zorgen dat het weer een bedrijf wordt dat een volwassen rol gaat spelen in de innovatiemarkt. Ja, en zij kan dat ook wel. Zij weet natuurlijk hoe Google zo groot geworden is. Zij heeft het Google-denken in zich. En het zou best wel eens kunnen betekenen dat Yahoo een, een andere richting op gaat slaan. Maar wat, wat mist Yahoo nu? Yahoo mist een doel. Yahoo heeft heel veel. Veel gebruikers, veel sites, veel informatie, veel techniek. Maar daar waar Google zegt... wij willen alle informatie in de wereld doorzoekbaar maken... en alles wat wij doen staat in dienst van dat... heeft Yahoo niet echt een verhaal. Sterker nog, als je uh, een gemiddelde Nederlander vraagt wat Yahoo is... dan zal die antwoorden, ja, dat is toch iets met internet... maar veel nauwkeuriger dan dat wordt het niet. En dat is het probleem van Yahoo. Yahoo is eigenlijk een plek in de markt verloren... en heeft niet opnieuw een nieuwe plek in de markt uitgekozen... waardoor het maar wat doet. En zij moeten dus voor zorgen dat dat verandert. Als dat niet verandert, ja, dan zal Yahoo nog wel een tijdje blijven bestaan. Maar dan hebben we op een gegeven moment... Uh, Waarschijnlijk een hele goede overnamekandidaat, en dan zal heb, Google het inlijven. Heb jij een idee of een doel voor, voor Yahoo? Sorry? Heb jij een idee of een goede doel voor Yahoo? Nou, kijk, wat natuurlijk heel interessant wordt de komende, uh, de komende jaren... dat is het privacy-vraagstuk in relatie tot wat Google aan het doen is... namelijk al die informatie doorzoekbaar maken in de wereld. En wat je nu ziet is dat er wel degelijk een aantal alternatieven voor zijn. Alternatieve zoekmachines die zeggen, wij willen hetzelfde doen... maar we zullen wel altijd de privacy van gebruikers in extreme mate uh, accepteren. Ja, dat zou een route kunnen zijn voor Yahoo. Dat Yahoo zegt, wij gaan ons voorsorteren... op toch een beetje dezelfde weg op te gaan als Google... maar wij gaan privacy als echt unique selling point gaan we, uh, verkopen. Maar aan de andere kant... Dat is niet Amerikaans om dat te doen. Dat zou een rare stap zijn. Want Amerika als land uh, en de internetindustrie in Amerika... is juist bezig met ja, de grens van wat privacy nog wel of niet inhoudt op te rekken. Um, en, en dus dat zou een doel kunnen zijn. Het kan ook zijn dat ze iets heel anders gaan doen. Een van de grootste volgende ontwikkelingen op het gebied van internet... die we mee zullen gaan maken, is, dat, is de internet of things. Mm -hmm. Het feit dat alle apparaten die we gebruiken... van je magnetron tot de bougie van je auto aan toe... verbonden gaat worden met het internet. En daar kun je dus al, van alles nog wat mee doen. Maar er is nog niet echt een, een internetbedrijf... Dat daarin leidend is, ja, Yahoo zou dat kunnen doen. Oké, okay, maar jij bent een ondernemer nu. Ja. En, eh, uh, Klopt? <laughs> Blijkbaar, ja. Ja, ja bent, bent de, de, de man in Nederland. Ziet je, ziet je niet voor jezelf een unieke kans nu om naar Yahoo te gaan en biedt jouw kennis en, <clears throat> en, en, en een beetje van de Nederlandse. De uh, yeah. VOC-mentaliteit uh, van Amerikaanse actie? Ja, zou ja, dat ja, ja, een loke uitdaging voor jou zijn? Hij kwam niet door de screening. <laughs> Oh, ik, ik hoor net dat ik niet door de screening kwam. We gaan zo een goed gesprek hebben daarover, want die informatie heb ik weer niet. Ik moet heel erg zeggen, ik ben twee keer benaderd vanuit Amerika. Niet door Yahoo, maar door andere grote bedrijven daar die mij wilden polsen voor... of ik misschien daar, daar iets zou willen doen. Ook omdat Europa een groeimarkt is voor die bedrijven. Dus zijn we zijn ook op zoek naar lokale kennis... Maar om eerlijk te zijn, ja, ik ben pas 25. Um, Come on, uh, man, Ik heb uh, So what's that? Uh, uh, <laughs> en en hè? Uh, ja, ik weet niet, ik ben heel blij met de kansen die Nederland mij gegeven heeft. En het voelt een beetje als zo van, nou jongens, dankjewel. Het was hartstikke leuk hier bij NOS Sports Summer, maar ik ga nu naar CNN. Het voelt een beetje onnatuurlijk om nu weg te gaan. Nou, Troy, die moet nu gereden worden. Troy heeft ook andere coachingskwaliteiten. Ja, maar je bent 25, the prime of your life, jongen. Ja. Pak die kans! <laughs> dit is jouw Olympische spelen, man. Ja. Come on, man. Het zijn, het zijn wel bedrijven waar ik voor werk ook, um, uh, dus, dus in die zin doe ik dingen voor die industrie. Maar wel maar je vanuit Nederland. Dat is nu hoor, ja. Nou ja, ik voel me <laughs> natuurlijk wel aangesproken, als je ja, met maar... zoveel passie en ja, enthousiasme recht me in mijn gezicht aankijkt, en ja, ik, ik, dat raakt me, ik, ik, ja. Ik, ik, ik vind het cool dat je bent 25 en shit, you're on We top, top of the world. is <laughs> waar. <te leren, laughs> dingen doen, weer terugkomen, iets, ja, iets ik, opstarten in Europa, ja, ik dan maar even. Ja, ik ben een jaar geleden mijn tweede bedrijf begonnen, dus mijn eerste bedrijf is echt een internetbedrijf. tweede bedrijf is een adviesbureau. Euro, ...gerund okay. door tieners en twintigers. En wij werken op dit moment voor 30 van de 100 grootste bedrijven in Nederland... ...op raad van bestuurniveau of daar net iets onder. En daar zijn we een beetje uh, de luis in de pels. We kruipen dan zo'n bedrijf in en doen hele mooie dingen... ...maar zijn soms ook een soort van waarschuwingssignaal... ...van let op dat je niet uh, de verkeerde kant op gaat. En daar ben ik net mee begonnen. Okay. Uh, nou, dat is duidelijk, maar ik, ik geef... Ik ga bijna applaus hier, man. Ik geef, ik geef, ik geef, ik, nee, geef Troy uh, uh, 3 minuten 47 om je om te praten. This is the only van der en Robert Meder. Yes, sir. Ik zeg ook alleen Troy, dus Danny houd je mond. Wat <laughs> heb je net in die 347 tegen hem gezegd? Wat moet hij doen? Uh, <laughs> Listen to your heart. Ja. Hij, hij, hij gaat zijn hart volgen en hij gaat iets in de politiek doen. En uh, spreken voor de jonge mensen in, uh, in, in Nederland en de toekomst. En dat mm. is ook, uh, vind ik... Uh, een goede stap, ja. Omdat, ja. Uh, ja, wat je zei, er zijn heel veel oude mensen daar. Er wordt niet zoveel aandacht uh, en, en goed gesproken of verdedigen... of goed uitgelegd over, ja, yeah, your generation, de toekomst. En dat uh, is wel cool. Ja, so, want je jij, ben, jij hebt in Amerika gewerkt. Dus jij zou het hem wel aanraden, denk ik, of niet? Ja, ik heb er zelf heel veel geleerd. En ik denk ook, als je inderdaad 25 uh, bent... wat natuurlijk waanzinnig jong is voor wat je al allemaal uh, hebt gedaan... dan is het ook een hele mooie kans om je horizon te verbreden en om te kijken hoe het ergens anders is of je je staande ja. houdt wat je kan leren en wat je altijd weer terug kan brengen. Nederland is zo'n fijn land om weer naar terug te komen. Maar ja. misschien zie je daar weer hele nieuwe dingen en denk je waarom ja. heb ik hier ooit over gedacht? Danny, denk er nog even goed over na. Laat <laughs> je niet in de hoek praten. Ja, we gaan naar de festivaltent. De Radio 1 Sportzomer. Ja, die festivaltent, precies, die, die staat ook vandaag in Nijmegen bij de Vierdaagse Feesten. En verslaggever Laura Kors vindt het daar zo leuk dat ze even is blijven hangen. Ik wil net een biertje kopen voor mij en voor Teddy Vrijmoet, directrice van de Vierdaagse Feesten. Een biertje of wat anders? Nee, doe toch maar een spaatje. We moeten nog zeven dagen. Oké, okay, een spa en een bier alsjeblieft. Ja, want dit is wel wat je wilt, toch? Dat mensen uh, hun biertjes uh, aan de bar bestellen? Ja, heel erg graag. Want de ondernemers die investeren uh, in het evenement. Daardoor is het evenement mogelijk. En die moeten het terug kunnen verdienen. Dus we proberen mensen te vertellen hoe dat in elkaar zit. En dus ook dat biertje nodig hebben om te verkopen. Ja, daarom hangen er ook allemaal posters uh, door de stad bij alle barren. Koop je drankje aan de bar, staat er groot op. Om heel eerlijk te zijn vraag ik me af in hoeverre de posters echt werken. Want ik liep gisteravond laat nog door de stad. En ik zag overal mensen met blikjes bier bij de supermarkt. Klopt, maar hier is nogal duur en hier niet. Wat betaal je aan de bar? 2,50. En dit is? Het zijn ook nog eens een halve liter, zie ik nu. 1 euro. 1 euro. En de organisatie van de Vierdaagse wil eigenlijk dat er aan de bar wordt gekocht. Omdat uh, ja, zo het feest betaalbaar blijft. kan ik begrijpen. Maar ik denk dat er genoeg oudere mensen zijn die wel betalen. Hoe oud ben je? Uh, 20. Ja, maar zo ik ben ik niet, man. Of ze moeten goed koper maken of wat? Wij hebben een kleurtje. Als wij dadelijk daar binnen gaan, worden wij anders gekeken. Dus ik kan liever hier binnen bier. Heb ik geen gezeik met niemand. Dus wegens racisme haal jij liever je bier in de supermarkt? Precies. Zo gaat het. Ja, je ziet het hier wel, hè. Het is hier een stormloop. Het is hier druk als bij uh, de bar. En letterlijk nog geen... 10 meter bij de ingang van de supermarkt vandaan, is een bar, waar het vrij rustig is. Wat kost een biertje? 52. En dat vinden de mensen achter je allemaal veel te duur. Is het ook, maar ja, mijn baas wil het. Ja, nou, hier heb ik 3 euro blikken. En als ik nu zeg dat de Vierdaagse alleen kan blijven bestaan als jij je biertje aan de balie koopt, of aan de bar. Ja, dat kan ik gewoon niet betalen, Dat dus is allemaal wel. Nou ja, heel veel animo is er dus niet voor uh, bij deze mensen om uh, toch maar aan de barm biertje te kopen. De bier niet gewoon goedkoper. Dat kan, alleen prijsafspraken mogen we helaas niet, ma niet maken. En we vragen gewoon ook aan de supermarkten om gewoon samen te werken. Je moet het met elkaar doen, dan hou je het feest gewoon levend. Eerder vandaag sprak ik even met dat supermarkten en slijterijen, maar ook daar lijkt de animo niet al te groot. Uh, ik vind het een beetje te ver gaan. Ja, maar dan moeten wij ook nog wel mee vertalen eraan. Bij de kleiter in winkelcentrum Molenpoort, is het een drukte van belang? Stijgt uw omzet tijdens de Vierdaagse? Uh, wel iets, maar niet uh, zo denderend dat ik zeg ik ga er zo extra veel in investeren dat het uh, nodig is om, uh, om meer klanten te trekken. Uh, deze dame wil wat? Tequila? Hoeveel uh -huh. is u? 16,20. Zo. So. Een tasje erbij? Nee, ik voel me niet goed om mee te betalen aan de organisatie van de Vierdaagse dit zegt Pascal Kleinstra, uh, eigenaar van de Spar aan de Lange Hezelstraat. Hoeveel stijgt je omzet tijdens de Vierdaagse? Uh, mijn omzet die stijgt uh, uh, aanzienlijk, meer dan 25 procent. Een klein beetje daarvan uh, afstaan aan de organisatie van de Vierdaagse feesten. Goed idee? Goed idee. Ik ben altijd bereid om erin uh, in te overleggen. Uh, maar dit is ook voor mij een extra omzetkans. Maak je het bier nou ietsje duurder uh, tijdens de Vierdaagse? Ja. Hoeveel? Ja, ik ga in ieder geval onder de, uh, de prijzen zitten van sluiterijen, dat is zeer zeker. Uh, maar we pikken allemaal ons graantje mee. Ze ja, gooit, uh, gooit er wel een beetje op. Ja, maar hoeveel? Niet zo gek vinden. Ja! Na deze vierdaagse wordt er verder gesproken bij de supermarkt. En nu maakt het allemaal even niet uit. Het feest is een volle gang. Hoeveel kilometer morgen? Nee! Gezelligheid. Wat? We zijn hier voor de gezelligheid. Alleen maar gezelligheid. Ja, ja. Als je, als je gilt is het gezellig. Ja, en morgen dan uh, gebeurt er wat uh, wonderbaarlijks is. Laura Kors steekt de Waal over. En dan komt ze terecht bij het festival Abana. Je Weet je hoe ze het gaat doen? Of via de brug of al, uh... Ik heb geen idee, zwemmen. Ja. Dat horen we dan zometeen nog weer. Uh, nou, morgen eigenlijk meer. Uh, zometeen na tienen gaan we nog even met onze gasten hier aan tafel praten, vanzelfsprekend. En we horen de top vijf. Marietje Schaken haalt er wat uit en doet ja. er wat in. Wij zijn heel benieuwd door wie ze zich heeft laten adviseren.